Mark Hokke met het NOS Journaal. Maaltijdbezorger Deliveroo gaat zes die tijdens het werk een ongeluk krijgen en thuis komen te zitten... krijgen nog een maand drie kwart van hun salaris doorbetaald. Wereldwijd worden alle 35.000 bezorgers automatisch verzekerd. Deliveroo kreeg onlangs veel kritiek. Het bedrijf besloot om alleen nog maar met ZZP'ers te werken en niet meer met vaste contracten. Klanten van Rabobank hoeven binnenkort geen kastje meer te gebruiken om te internetbankieren... De bank gaat stoppen met de Rabo-scanner. Volgens de bank kunnen klanten straks via de smartphone-betalingen verifiëren. Dat kan bijvoorbeeld via vingerafdruk of hand- en gezichtsherkenning. Ook bij ING is de manier van inloggen aan het veranderen. Eind dit jaar verdwijnen daar de TAN-codes. En ABN AMRO houdt voorlopig vast aan de aparte identifierkastjes, al kunnen hun klanten wel steeds meer zaken regelen via hun mobiel. Een voormalig lid van het Chinese politbureau... is tot levenslang veroordeeld vanwege fraude... Hij heeft voor meer dan 22 miljoen euro aan steekpenningen aangenomen. San Zeng Kai was het jongste lid van het politbureau... en werd door sommigen gezien als kanshebber voor een toppositie binnen de partij... en als potentiële opvolger van president Xi Jinping. De Belgische zangeres Maureen is op 57-jarige leeftijd overleden. De Franstalige zangeres met de fluwele stem... werd gisteravond doodgevonden in haar woning in Schaarbeek bij Brussel... Haar dood komt onverwacht. Afgelopen weekend trad ze nog op. Bovendien was ze bezig met een nieuw album en zou ze weer gaan toeren. Mauren maakte 11 nee, studioalbums en ze verkocht meer dan 3 miljoen albums en singles. Haar grootste hit was Toet Mama. Het weer een zonnige dag met zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag tussen de 25 en lokaal 29 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler.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 Slinger Optiek heeft een gevarieerde collectie contactlenzen, monturen en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken. Wij hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slinger Optiek kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort.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 We hebben een doelpunt, want bij Willem 2 is gescoord. Ben Rinschaas schiet de bal van een meter of twintig op mooie wijze in de hoek. Het is weer zijn tiende van het seizoen. Dus Willem 2-Vitesse 2-1. Dan lijkt de topscorers-titel absoluut te gaan naar Alireza Jaan Baks. De buitenspeler van AZ staat op 20 doelpunten. Maar zijn naaste belager, Björn Jonsson van ADO, is gewisseld. Daar begrijp ik ook helemaal niks van hoor. Maar dat zal allemaal er wel bij horen tegenwoordig. Ook FC Utrecht is op voorsprong gekomen tegen VVV. Matthäus Kries zet de thuisploeg op voorsprong. Hij schiet de bal met links goed in de hoek. Dan is er 4-0 gescoord bij AZ. Want die doet het lekker vandaag. 4-0 wordt het door uh, Wout Weghorst. En uh, ja, die doet een duit in het zakje. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe gaat het met uh, Wout Weghorst uh, zijn zakje. Uh, je bedoelt uh, wat hij krijgt. Uh, nee, nee oh, je hebt, dat heb je niet gehoord, denk ik. Ja, één ja, heeft het over zijn zakje. Ja. Vorige week voetbalde hij niet. Omdat uh, hij werd door zijn, op de training, door zijn uh, keeper Cartinho, even getorpedeerd. Ja. Uh, en, uh, dat Was schijnt, een tootje uh, hoger. Uh, ja, dat, dat schijnt, ja, maar dat schijnt, daar schijnen allemaal hechtingen aan, uh, aan te passen komen te zijn. Ja. Een hoop, hoop narigheid. Dus ah, dus, uh, het zal niet maar gebeuren, Ja. ja. Nou, dan nog even de tussenstanden in de hockey playoffs. Want gisteren, zei ik al, werd daar gespeeld. Oranje-rood, Floor van Kampong. De strafschoppen. Strafballen? Eh, ja, de straf, strafballen. Je hebt gelijk. Amsterdam-Bloemendaal Amsterdam was ook hetzelfde verhaal. een Bloemendaal wint naar de strafballen. Of eigenlijk de shootouts. Dat is nog veel correcter. Inmiddels zijn die wedstrijden begonnen. Maar dan in een andere vorm. Kampong speelt nu thuis. Oranje-rood is het gast, maar de mensen uit Brabant staan met 1-0 voor... en op het kopje in Bloemendaal, daar staat het nog steeds 0 tegen 0. 5-0 het... is het bij AZ. Weghorst scoort weer. Was en... het daarom zo druk bij op de, op de weg hier naartoe? Denk het. Man, ja. man, man. Dan heeft Heerenveen ook gescoord. Jordi de Bruin glijdt de aansluitingstreffer binnen namens Heer de Veen. Het wordt de laatste paar minuten nog spannend. De voorzet was van Zeneli. Het staat dus bij Heerenveen Feyenoord 1-2. Kun je ook nog iets uh, melden over de zandbakwedstrijd uh, die vandaag in, uh, in uh, de Giro uh, aan de gang is? Of, uh, Ik denk dat je dat net op het verkeerde moment vraagt. Ah, een verkeerde moment, ja. Nee. ja goed. Hey, en, en een minuut later, nadat uh, Heerenveen op 2-1 was gekomen, is het 2-2 geworden. Feyenoord uh, heeft te maken met een inzinking. 2-2, goal dus van Heerenveen opnieuw. Juist. Ja. Um, Zullen we dan maar weer naar muziek gaan? Waarom, waarom, waarom, waarom? Heb je nog meer dan? Nee, maar dat komt wel. Nou. Nee joh, <laughs> ja, muziek! Something that says something Er gebeurt van alles nog in de laatste minuten... van de laatste wedstrijden in de Eredivisie dit seizoen. Herakles is op 2-3 gekomen bij Sparta. Sparta dat voor heeft gestaan, maar hij ziet nu Tim Breukers... de bezoekers op voorsprong brengen, 2-3. En dan het uh, grote gebeuren bij Herenveen Feyenoord. Feyenoord leidde makkelijk door twee goals van Berghuis met 2-0. Toen liep het uh, in en uh, Jan Ari van der Heide tikte in eigen doel. Dat betekende 2-2... En toen kreeg in de 82e minuut kreeg Heerenveen een strafschop. Zeneli neemt de bal, maar de bal wordt gekeerd door keeper Bijlo. De Vriezer kreeg een strafschop na een overtreding van uh, Ritciano Haps op de Zinelli. Dan moet je ook nooit zelf de penalty nemen. Jongen. Nee. Bekendgegeven. Um, nog even het nieuws vanaf het kopje in Bloemendaal. Bloemendaal heeft bij de hockeywedstrijd tegen Amsterdam 1-0 gemaakt. In de Giro moet nog 32,6 kilometer gereden worden. De voorsprong van de drie koplopers 1 minuut en 34 seconden. Ja, ik vind het even nu niks. Nee. Ja, maar Henny die lult altijd alles aan elkaar vast. Ja, daarom. Dus ik denk waarom zou ik dan nog iets eraan toe willen voegen? Ik heb niks toe te voegen. Hou dan je mond. Ja, laten we dan lekker muziek gaan draaien Ja hoor, dat vind ik een heel goed idee Bieber en Nicky Minas. Ja, met Beauty in de Beat. Ah. En jij zit uh, helemaal... Willem... Je wilt die microfoon pakken. Gaan nee je pakken. hoor, nee, nee. Willem 2-Vitesse bon, in de 84e minuut 2-2 geworden. Tim Tafs zet Vitesse vlak voor tijd naast Willem 2. Het is trouwens voor de tweede keer ooit... dat zowel Ajax, de licht, als Feyenoord van de Heide... een eigen doelpunt op dezelfde dag in de eredivisie maken... na nou, 15 oktober 1961 in de Klassieker... Werner, Schaaphok, Ajax en Cor Veldhoen Feyenoord deden dat. Ja, er is weer een doelpunt gevallen bij uh, AZ. Wat is er toch met Pek aan de hand? Jaan maakt zijn derde van de middag. De man uit uh, Iran gaat ook topscorer worden van de Eredivisie. Want die heeft er nu inmiddels 21 op zijn naam staan. En uh, Pek kan de playoffs vergeten en krijgt een afstraffing in Alkmaar. Ja. Nu hè, nadat nou, ze zo'n goed beginseizoen hebben gehad. Dat was sneu, hoor. 6-0 az En dan denk ik eerlijk gezegd... die aanbaks, die zullen ze denk ik ook niet vast gaan houden. In, uh... Nee, die gaan, uh, eh... dan gaan er ook wel meer weg. Ja, dat denk ik ook. We gaan even naar Israël, want dat is een mooi land om te zijn. Nog 28 kilometer voor de mannen die in de Negev aan het fietsen zijn. Uh, het valt een beetje uit elkaar. De voorsprong op de drie koplopers is 1 minuut 2. En achteraan hebben een aantal renners het moeilijk. En zie je dat Viviani alweer naar voren wordt gereden... Want ja, in die laatste 25 kilometer zal hij in de kop van het peloton rijden. En wellicht zijn volgende overwinning halen. In de Giro d'Italia 2018. Ja, wordt ook keurig netjes ook bijgehouden met uh, wat de virtuele stand met die topscorers titel. Die uh, Jaan Bak staat daar nog op 20. Maar jij zegt uh, inmiddels heeft hij al de, de 21ste in het netje liggen. van dit De drie gemaakt vanmiddag dus. Ja, dus dat gaat wel hard. En uh, die andere, die achtervolger, dat is uh, Björn. Johnson van ADO Den Haag. Nou weet ik niet of die al op 19. Maar misschien al inmiddels ook al op 20 is gekomen. Uh, en Berghuis uh, die uh, achtervolgt. Dan samen met Weghorst. En uh, die staan op uh, gedeelde derde plaats. Op die uh, virtuele lijst. Johnson die is uh, uh, met 19 punten gewisseld. Dan komt er waarschijnlijk niks uh, meer bij. Uh, hetzelfde als vorige week. In de blessuretijd 90 minuten plus 1. Bilal Basik. Koekoglou, kruidt de bal op een schitterende wijze in de verre hoek. Door deze stand zakt Heerenveen een plaatsje van 7 naar 8. En zijn ze dan ook volgens mij eh, niet meer in beeld als het gaat om eh, een plek voor de play-off? Nee. Dat lijkt me duidelijk. Hoe gaat het bij de hockey bij Bloemenal? Um, daar stond het uh, nog steeds 1 tegen 0 uh, met Bloemenal tegen Amsterdam... Kampong tegen Oranje-Rood, dat staat nog steeds 0 tegen 1. Uh, ik zit ook uh, met een scheve oog uh, op uh, de livestream te kijken. Maar het leuke is, daar zit ik dan te kijken. En daar staat het 0-0. Dus ik hey, wow. voel, uh, Wat daar uh, precies uh, aan de hand is met die livestream, ik begrijp er helemaal niks van. Want inmiddels uh, staat er uh, toch een heel ander iets. Uh, dus ik zit naar oude beelden te kijken. Dus dit is alleen maar gewoon leuk dat je een, een beeld hebt van wat er zich uh, plaats, uh, wat, wat er plaatsvindt daar op, uh, op het kopje. Maar uh, ik zeg erbij, het is een uh, het golf de heen en weer. Het, zowel Amsterdam uh, is uh, redelijk uh, bezig als Bloemendaal, de tuinspelende ploeg. Dus uh, er is nog weinig over te zeggen hoe het, uh, hoe het af gaat lopen. Ik wil even met jullie uh, terug in de tijd. Nou, Hen, ja, in 1999, welke respectabele leeftijd had jij toen? Ik weet niet eens waar we nu leven. Maar... Nu in 2018 is 19 jaar terug. Ik denk 50. Oh. Uit, uit, uit, mogen we dat vragen? Uit welk jaar kom je? 48. Oké. Okay, ja, dan was je ja, 50 of 51 jaar. Ja. Jap? Ik was toen, uh, moest ik nog 33 worden en ik was 32. Ik was, uh, ik was 17. Ja. Maar uh, de volgende platen die kende ik wel echt al. Nou. Don't worry. I won't hurt you all right. Ook in Omelo wordt in de extra tijd gescoord. Het is uh, daar Paul Cladon die in de extra tijd 2-4 tegen de touwen kopt in de wedstrijd uh, van Heracles. Opmerkelijk, Sparta stond voor, maar krijgt dus met 2-4 om de oren. Sneu voor ze, voor de boys. Ook weer een doelpunt uh, bij Heracles, een nieuw doelpunt bij Heracles. Want ook voor mij maakt het nog wat mooier voor de bezoekers. De spits scoort zijn tweede van de middag. 2-5 dus bij Heracles. Dat is opmerkelijk. Sparta Heracles 2-5. En uh, dan hebben we de topscore van de Eredivisie hebben we benoemd. De meeste wedstrijden zijn afgelopen. Ik ben de scorers aan het opschrijven. Ik heb geen enkel doelpunt gehoord de hele middag van PSV tegen Groningen. Zou ze daar uh, te ver in het noorden zitten dat we geen lijnverbinding hebben kunnen maken? Ik denk dat de verbinding inderdaad verbroken is. Ja. Ja, wel opmerkelijk. Hè? Hetzelfde met André Jans, toch? die kun je ook nooit bereiken. <laughs> AZ Pax staat 6-0, Heerenveen Feyenoord 2-3, Excelsior Ajax 1-2, PSV Groningen 0-0, Roda tegen Ado Den Haag 2-3. Ado speelt uh, uh, nog extra wedstrijden, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, het muzikale genie uit Minneapolis heette uh, deze uh, meneer Prince. En uh, uh, uh, het nummer heeft hij niet in 1999 gemaakt. Nee, dat deed hij al veel eerder. Maar toen zei hij eigenlijk al, dit nummer wordt nog in 1999 gedraaid. En dat zei hij al in, wat was het, 384. Wat die mij betreft echt een van de, alle, zo niet de grootste artiesten die we gekend hebben. Ik persoonlijk vind hem groter dan, bijvoorbeeld, ik noem wat Michael Jackson. Vind ik vind wel een. Heenie. Ja, dat, dat, maar dat is gewoon mijn, mijn uh, hoe zeg je dat, mijn beeld over over prins. Mm -hmm. uh, altijd zichzelf gebleven. Ja. En dat kunnen we toch over die. Uh, Michael Jackson? Niet echt zeggen. Mm, wat minder. Letterlijk en vrolijk niet. Alle duels in de Eredivisie <laughs> zijn afgelopen. Het Eredivisie seizoen 17-18 is voorbij. AZ, PSC's Zwolle 6-0. Herenwin, Feyenoord 2-3. Excelsior Ajax 1-2. PSV Groningen 0-0. Roda Adenhaag Den Haag 2-3. En Sparta Herakles 2-5. Ja, um, wat kunnen we dan nog verder uh, melden op deze warme uh, zondag? Dat het uh, nog steeds uh, bij uh, de hockeyers 1-0 staat... op uh, het kopje van Bloemendaal tegen Amsterdam. En dat Kampong tegen Oranje Rood nog steeds 0-1 is... En in de Giro is het nog 19 kilometer te rijden. De voorsprong van de drie koplopers, 55 seconden. Ja, ze zitten weer onder de minuut. En uh, trouwens, ook een net een heugelijke feit. Want uh, ze zijn al vanaf uh, kilometer nul in het aanval. Die drie die vooruitlopen. En uh -huh. ze waren net al 200 kilometer barrière doorheen. Dus ze rijden al meer dan 200 kilometer met z'n drieën op uh, kop. Terwijl er nu van alles en nog wat gebeurt. Katusha's zie ik voorop uh, rijden. Dus ja, dat uh, wordt... Ja, nu eh, toch eh, rap eh, Miner, straks. Ja, de Foo Fighters, de enige erfgename van Nirvana destijds. Dave Grohl, hè? Ja, Dave Grohl. Um, nog even over het wielrennen waar Henny zo direct over doorgaat. Uh, net ook in het beeld te zien en heel goed te zien... is de geel-zwarte brigade van Lotto Jumbo. En die rijden toch heel prominent voorin mee. Echt niet zoveel, hoor. Nee? Nee? Weet jullie wie ik bedoel met um, de sigaar? Ja, ik weet wie je bedoelt. Ja... Ja? ja, ik weet wie je bedoelt. ADO en Heerenveen naar de playoffs. ADO Den Haag en, en sportclub Heerenveen zijn nog niet klaar dit seizoen. Beide ploegen plaatsen zich op de slotdag voor de playoffs om Europees voetbal. PSC Zwolle valt door een dikke 6-0 nederlaag bij AZ buiten de boot. ADO wint bij Roda JC met 2-3. En Heerenveen verliest van Feyenoord met 2-3. Maar omdat PEC Zwolle verloor, maakt dat de Vriezen dus niet uit. Schrijft u ze maar op, de wedstrijden voor de playoffs om Europees voetbal... FC Utrecht tegen Veen en Vitesse tegen ADO Den Haag. Kampioen PSV sluit het Eredivisie seizoen af... met een doelpuntloos gelijkspel in eigen huis tegen FC Groningen. Nummer twee, ajax laatste duel 2 ajax wint laat ze nu wel met 1-2 op bezoek bij Excelsior. Winnende goal Casper Dolberg. Dan uh, Huddersfield, dat heeft City in bedwang gehouden. landskampioen Manchester City is er in de Premier League... niet voorbij H Huddersfield Town geraakt... In het ETH-stadion houdt degradatiekandidaat een punt over... aan het doelpuntloze duel met de sterkste ploeg van Engeland van dit seizoen. De Citizens spelen gewoon in de sterkste opstelling... waardoor de prestatie van Huddersfield... waar Terence Congolo de hele wedstrijd speelt... en Rai van La Parra invalt des te knapper is. Dankzij die 2-3 zegen op Roda JC gaat uh, Vitesse heel erg, gaat ado den Haag heel erg blij die na-competitie in en is alleen maar hartstikke leuk en dat verdienen ze. Wat een prachtige prestatie van die trainer daar, Martijn. Groene, uh, hoort ook weer? <laughs> Alvens groene dijk. Groene sorry, ja. Ja, ik, je ik moest ik, even ja. nadenken, maar groene dijk in mijn hoofd. groene dijk. Geweldig man. Ja, nee. Um, hey, hey, wat, wat mij opviel, he, je hebt het net over Huddersfield. Ja. Gisteren waren er weer twee clubs. Die gewoon, het, het lijkt wat dat betreft de tweede divisie wel. Ja. Ineens gaan al die clubs die onderin staan punt pakken. Ja, dat is toch leuk? Ja, tuurlijk. Maar um, dan denk ik van, maar wat is dan in godsnaam het verschil met um, zeven weken terug? Waarom lukt het dan nu wel? Heeft het allemaal te maken met uh, dat er hier nou wat om de tafel gaat? Of? Nee, dat geloof ik niet. Het zijn de duistere, de duistere krachten in de sport. Echt zou ik, hoor. Zou je denken? Ja. Ja. Roda JC was al zo goed als zeker van de nacompetitie... maar dat is nu definitief. Samen met Sparta Rotterdam moeten de Limburgers proberen... zich via de play-offs te handhaven in de Eredivisie. Komende donderdag zijn dit de wedstrijden in de tweede ronde. Half één, Telstar de Graafschap. Half drie, Emmen NEC. De kwart voor vijf, Dordrecht Sparta Rotterdam. En acht uur Almere City tegen Roda JC. Zo, die derde, Dordrecht Sparta... Dat is ook een potje, hoor. Daar wordt een potje hoor. Hoor. hoor. Ja, dat, daar is uh, nog, uh, denk ik nog niet uh, duidelijk wie dat, uh, wie dat gaat winnen. Nee, er is een, nog niks over... Uh... Een leuke, leuke derby natuurlijk. Al snap ik ook dat voor Sparta de derbies in Rotterdam zelf natuurlijk veel meer... Uh, ja. uh, Logisch. Uh, veel meer waarde hebben. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat Dordrecht, uh, die gaan er natuurlijk volop klappen. Logisch, lijkt me duidelijk. Nog 11 kilometer in die etappe naar Elat. 33 seconden voorsprong voor de drie koplopers. En vier man zijn los uit het peloton. Gaan. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet het jij. Bent... Ik jou niet zien, maar deze is van ons naar ja. Ja, leuke uitvoering van de scene samen met die jongens van Bluff. Met Iedereen is van de Wereld. Zou je toch gewoon even met z'n drieën een potje uit je plaat gaan? Hè? Uh, dat vond ik wel eigenlijk. Foxy Foxrot. Ja, 6,6 <laughs> kilometer nog te rijden. Voorsprong van de koplopers. En dat zijn er nog twee. Dat zijn Boyvin en Fraporti. Uh, Barbain is er dus af. Die is al teruggepakt door het peloton. 9 seconden is het verschil nog maar, 6,4 kilometer. En wie hebben daar de grote klap op gegeven? De Nederlandse mannen van Lotto Jumbo. En dat is toch leuk om te zien. Daarna kwam Sky erbij en toen vloog die voorsprong die vloog naar beneden. En ja, het wordt nu nog even een kwestie van uh, de laatste kilometers. Die mannen nog misschien even voorop laten, maar ze worden gepakt. En dan krijgen we dus een massasprint. Ik denk, je weet het maar nooit, maar ik denk dat Viviani gewoon weer in een zetel naar de overwinning wordt gereden. En uh, dat de uh, lotto's voorin rijden, dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met Kruiswijk. Ja. Die kort moet eindigen in het uh, peloton. En hetzelfde geldt ook voor Tom Dumoulin, die bij uh, de Sunweb uh, nog uh, mee rijdt... En die was ook al uh, gezien en gespot door uh, de wielervolgers. Dat hij flink voorin uh, stond. Dan ja, ten, ten, nog even. Dan ga je attenten. Ja, dan nog even de uitslagen. Gisteren gespeeld uh, in de hoofdklasse van uh, de Hongbal competitie, want ja, dat is de zomersport en we zijn net begonnen. Uh, Neptunus HCAW 12-2, DSS tegen Hofdorp Pioniers. Dat is dus echt een, uh, een wedstrijd hier in de buurt. Um, daar heeft uh, het Haarlemse DSS met uh, uiteindelijk de verlenging de uitslag naar zich toe getrokken met 7-6. Kwik Amersfoort, Silicon Storks 6-5 en... Twins tegen de Amsterdammers, dat werd 2 tegen vijf. Vandaag uh, is het uh, precies andersom. Hofdorp tegen, uh, tegen DSS. Amsterdam tegen de Twins. Uh, HCAW tegen Neptunus. En Storks tegen Amersfoort. De stand is inmiddels dat Neptunus uh, daar de leiding heeft met tien uit vijf. En onderaan staan de pioniers met slechts één punt uit vijf gespeelde wedstrijden. Weet je wat mij altijd opvalt? Aan die namen. De sponsors staan er al voor he, bij die ja. hongbal. Ja. Curaçao, Neptunus, Glaskoning Twins. Ja. Ja. Heel goed, toch? 4,4 ja. <laughs> kilometer te rijden. Geen koplopers meer. Volledig peloton op weg naar de eindstreep. Uh, steeds wisselende mannen aan kop. Maar de lotto's zitten nog voorin. En ook Tom Dumoulin zit nog vrij voorin. Langgerekt peloton. En uh, nog 4 kilometer te gaan. In een paar minuten is ook deze etappe in Israël is beslecht. En dan waren we drie dagen in Israël... Hebben we vandaag eigenlijk geen zon gezien. Ja, um, je, je, je stelt het goed. Het is een beetje nerveus rijden naar uh, Eilat uh, toe. Maar dat, dat mag de prik, uh, denk ik niet drukken. Hmm. Wat nee. Uh, er gaat. Nee, nee. Het is toch wel uh, mooi allemaal. Ja. En verder hebben we op dit moment even niks. De ja. meld. wel. Dans. Dans. Ik zeg ie. ja, hé, nee, toch, ben begonnen als danser. Nee, toch, jongen, veel te tof om te dansen. 1982, geboorte van Launis. Eeuwig, jongen, jij bent soort dinosaurus. Huh. Mijn raps vol katten kwaad. Breek beats in de poes achterwaarts. Lekker. Leef scherp als een kapperschaar. En met zo'n min mogelijk had ik maas. Het is al fucking laat om terug te draaien en je rug te keren. Heter zo schat is scherpe van de VPRO. Schud je achterwerk en dans. Mmm, het is niet zo moeilijk Dans Mm, het is niet zo moeilijk, dans. Niet zo moeilijk. Niet zo moeilijk, En Niet zo moeilijk. Niet zo moeilijk. En dan gaat Eckhart, Tolle die chopra. Als het werk voor jou cool stop maar. Iedereen doet maar wat. Je kracht aan als dat goed voelt grap. Ik rap langer dan de God uit de Doe tof, stel je voor en mijn oplaas knuppen. Dus dat en ik zit weer thuis. Ik hoef nergens heen, want mijn chick is nice. Dans. Hey, hey, hey, hey. 2 kilometer te rijden, het peloton is zo goed als compleet. Er zijn een aantal achterblijvers die kunnen het strakke tempo van 65 kilometer per uur in die laatste kilometers niet houden. Peloton nog, ja, lang gerekt, maar wel bij elkaar. 2, nee, nog 1,8 kilometer. Verder ben ik vrij onpartijdig. Heb alleen een enkel aan zondagsrijders. Schatje, kom bij mij, het is simpel, niet moeilijk doen. Het is geen rocket charge. Of ben je raket geleden? Kun je even kijken naar mijn raket die zeer doet? Waarom nou zo? Ik heb toch niveau. Stop en go. Ik ken geen vrees. Van mailtjes gestuurd door Helene Mees. Ja, het leven is zo hard. Het gaat allemaal snel. Je hoeft me niks te zeggen, want ik snap het nu wel. Ja, het is 1,2 kilometer om precies te zijn. 65, 66 kilometer per uur rijdt men Elad binnen. Het wordt een heel spannende finale en ik zet mijn geld op Viviani. Ja hoor, Viviani heeft uh, zijn tweede rit in deze <giracht> Giro d'Italia gewonnen. In Eilat gaat hij als eerste over de finish, maar wat uh, ging hij van zijn lijn af? Ik weet niet of de jury dat allemaal goed zal keuren. Nou, dat is toch in ieder geval de tweede overwinning voor Viviani zoals we het nu kunnen bekijken. Giro d'Italia, prachtige sprint was het, heel mooi. Maar hij, hij week erg af, dus ik weet niet of het allemaal goed zal komen. Maar voorlopig weten we dus een, één ding zeker. Viviani wint zijn tweede etappe in de Giro. only, and just for tonight. Ja, en zo uh, eindigde deze sportmiddag ook weer met een overwinning van een Viviani. Ja, en die Sam Bennett, die ear, die zat hem toch behoorlijk in de wielen ja. te rijden... maar Sie hij kwam er toch heel knap overheen, hè? Ja, ja. En ja, uh, ja, ik vind het knap, hoor. Dat is twee overwinningen in drie dagen. En ze zijn er hartstikke blij mee, die Italianen. En het is een snelheidsmonster, hè? Dat is het absoluut. We gaan het even hebben over voetbal en wel over het voetbal bij de dames... Erwin van Baarle is de man die zo'n tien jaar nu bij Allianz 22 uh, dat damesvoetbal aan het ontwikkelen is. En die hebben we bereikt. Erwin, deze ook nieuws rond het damesvoetbal. Uh, Jazeker, Henny. Uh, het, het is mooi nieuws, ook, uh, ook voor Haarlem. Toch weer uh, een beetje eredivisievoetbal in Haarlem. Uh, want het is zo dat volgend uh, seizoen, dus vanaf augustus... Uh, ...gaan we met de M17 van Ariex 22, gaan we, wat heet dan, divisie West spelen. Dus zeg maar, een heel landelijk divisie. En dan zitten we bijvoorbeeld bij uh, Vrijenoord en uh, Excelsior in de pool. Dus, uh, nou, die komen ook niet iedere week op bezoek in Haarlem. Maar wat leuk. Dat is voor de onder 17-1, begrijp ik? Ja, ja, onder 17-1 van die meiden. En dat is dan echte eredivisie, noemen ze dat? Dat hebben ze in het leven geroepen, de KNVB, omdat uh, de hoofdklasses bij de meiden, dat, dat voor de sterke teams te weinig uitdaging. Dus wij wonnen daar in die hoofdklasse ook ontzettend veel met 10-0, 14-0. Dus toen zijn we weer naar de jongenscompetitie gegaan en dat gold voor meer hoofdklassen. Dus nu hebben ze een, uh, ja zeg maar, uh, echt een landelijk, hebben ze het georganiseerd met zeg maar 10, 20 beste clubs van het land. Ongelooflijk, leuk he. Jij bent tien jaar eigenlijk aan het knokken, hè, om het voor elkaar te krijgen... ...dat damesvoetbal op een hoger plan te brengen. Uh, samen met DSS, jullie zijn de twee, uh, de twee grootste clubs eigenlijk... Hè, die, uh, ...wat damesvoetbal betreft. Uh, hoe hard heb je moeten vechten in die tien jaar? Nou, het is meer een, een, lange, zeg maar een lange strijd dan een heftige strijd, moet ik zeggen bij Allianz. Hè. Het is... Uh was eigenlijk vanaf het begin al aan wel uh, redelijk ondersteunend, hè, redelijk tot positief ondersteunend. Maar je merkt gewoon in de kleine dingen dat het uh, uh, meidenvoetbal in het begin, zeker niet zo in het systeem zat. Hè, dus dat je moeite had met uh, gunstige trainingstijden krijgen en dat wij als selectieteam twee keer in de wilden trainen, dat stuitte eerst ook op verbazing. Waar dat nou voor nodig was met die meiden? Maar goed, als je daar over het gesprek aan ging lukte allemaal wel. Maar uh, nou, het was met allemaal met dit soort dingen. Of ook wie speelt er wel en niet op het uh, veld 1. En op wat voor tijdstip speel je op de zaterdag? Is half negen. Nou wel zo'n lekkere tijd vermijden van 16. Nou weet je, dat soort dingen, daar moest je wel redelijk alert op blijven. Ja. Is het nou zo dat wij bijvoorbeeld uh, een van de Allianz meisjes bij Oranje kunnen verwachten? Uh, nou dat zou denk ik zomaar kunnen. Kijk, ze zitten natuurlijk, wij spelen nu, als je kijkt naar de, de beste jeugdteams van Nederland, dan heb je het over Ado Den Haag en Twente en uh, de voormalige Telstar, hè, dat is nu VV Alkmaar. En dan zie je dat wij als uh, gewoon buurtclubje. Wij, wij uh, zeggen dat maar, wij recruteren of wij scouten eigenlijk helemaal niet. Alle meiden uit de buurt. Mag ook niet hè? Nee, mag ook niet. Dus uh, wij uh, we doen dat gewoon nog helemaal op eigen kracht. En tegen dat soort teams uh, houden we ons behoorlijk goed staan. die willen ook graag altijd tegen ons oefenen. En een paar van onze meiden trainen ook ons mee. Met, bij Telstar, bij Den Haag heeft ook iemand meegetraind al. Dus uh, ze, zijn al, ze zijn al wel in beeld. En zo'n eredivisie is natuurlijk een fantastisch podium voor die meiden. Leuk hoor. Van harte gefeliciteerd ermee. Wanneer begint die competitie, weet je dat al? Uh, ja, september hè. September... Ja? Uh, Komend, uh, komend seizoen. En dan kan er zomaar een hele grote wedstrijd uh, in Haarlem op het programma staan. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn uh, om in september gelijk natuurlijk met een leuke thuiswedstrijd tegen Feyenoord of zo te beginnen. En uh, nou wie weet komt de burgemeester dan wel een aftrapje doen. <laughs> Heel leuk, Erwin. Heel veel succes ermee, fijne vakantie. En uh, ik hoop dat het een mooi seizoen wordt. Eredivisie voor damesvoetballers in Haarlem. Dankjewel, Henry. Hey, bye, bye. Hai, hai. Dan heb ik uh, voor u inmiddels de volledige uitslag van de eerste tien in de uh, Giro d'Italia in de rit naar Eilat. Elia Viviani heeft dus gewonnen op de tweede derde uh, plaats ook uh, mannen van de Italiaanse ploegen. Sasha Modolo, Modolo werd tweede, Sam Bennett de Ier derde, Jacob Marz. Co die werd uh, vierde. En dan op de vijfde plaats de eerste Nederlander, Danny van Poppel. We hebben ze eigenlijk heel uh, actief gezien uh, aan het eind van de etappe. En dat hebben ze dus goed gedaan. Jens de Buscher werd zesde. Manuel Belletti zevende. Baptiste Plankaert, een nieuwe Plankaert uh, aan het Plankaert-firmament, werd achtste. Mats Pedersen legde beslag op de negende plaats. En José González werd tiende. Mooie rit, lange rit. Ze deden over die uh, hele lange rit... Uh, van 228 kilometer, 5 uur, 2 minuten en 9 seconden. En Viviani, de Italiaan, pakte zijn tweede zegen. Ja, uh, terwijl je dat uh, zei, had uh, Bloemendaal net een levensgrote kans om op 3-0 te komen. Want er was een strafcorner. Maar die ging er niet in. Uh, er gebeurde van alles, maar uh, de bal uh, ging er gewoon niet in. Dus staat het nog steeds 2-0. Uh, daar op het kopje van, uh, van Bloemendaal. We kunnen het uh, niet uh, verder meer meenemen in deze uitzending. Dus zullen we dat uh, aangewezen moeten zijn... op wat, er, uh, wat de andere kanalen... Uh, kan ja, en wij, en wij zijn een vrijdag weer natuurlijk... Ja. met CFM Sport Lunch. Uh, zeg er nog. En je vergeet donderdagavond, hè? Oh ja, en donderdagavond ja. zijn we mee, mee, mee, mee, Met Japi ja, in het programma, ja, hè? He? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Het wordt een hele leuke week toch weer. Hemelvaarddag wordt een, een hemelvaart. Voor, voor één van de twee. Of Spaarnwoude of Zandvoort. En uh, smiddags, ja, ja Telstar, Ja, half Ik, één. Ik, ik ben benieuwd hoe het, hoe het gaat uh, lopen. de komende, En Telstar, half één Half één tegen de, de graafschap. Ik heb steeds gezegd dat Telstar voor de verrassing van deze nakompetitie gaat zorgen. En ik kan op het omhoog. je hopen. En, en, ik In de ook, wel. en ik hou je graag aan die belofte uh, als we volgende week hier uh, weer zitten. Dat we dan meer weten dat, dat ze ook inderdaad dat streepje omhoog uh, mogen doen. Nou Dat weten we dan nog niet. Want dit zijn de halffinales. Je kan een uh, beetje wel een... Uh, een dat kwam in een indicatie. Ja, hebben. ja, ja zeker weten. Um, en jou wie wie uh, vrijdag in, de, in het programma. Nee, uh, geen flauw idee. En, gewoon... uh, misschien wel Erwin van Baalen, want ik vind dit wel op, uh, opzienbaar nieuws natuurlijk. Ja. Ook wel leuk om dat uh, verder uit te diepen. Eredivisie voetbal in Haarlem. Ja, ik heb een paar in keer Dames. bij ze staan kijken. En het is hoog niveau uh, bij die ja, het is weer bizar. <laughs> ja. ja, maar dat, zou je het toch voorstellen dat je een meisje van Allianz 22 in het Nederlands team krijgt? Je? Ja kan zomaar, hè. Ja. Het kan zomaar. Was toen, ik weet niet, is nu onder 17, denk ik. Ja, zo. onder 17. Uh, de, toen was het nog onder 15. Mm -hmm. uh, goede lichting. Uh, ja, maar ik, ik heb echt mijn ogen uit kijken. Dan ga, dan ga ik daar naartoe voor een wedstrijd van de, de, de zaterdag 1. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zei je gewoon uh, echt meer te kijken naar, de, naar dat meidenvoetbal. Ja. En ik weet ook zeker dat dat meidenvoetbal... Uh, ik zeg niet dat ze winnen, maar die maken zeker een goede kans... tegen zo'n zo elftal wat onderin de zaterdag vierde klasse voetbalt... De, ja, de er goed uh, in. De, de, ja ja nou dat dat zijn, dat is aardig vergelijkingsmateriaal ja. dus een sparen wouden die dus nu nee, in de zaterdag zaterdag zaterdag vierde klas ja. ja. en dan hebben we het over mannenvoetbal. mannenvoetbal in januari kwamen acht van die clubs waar we het net over hadden bij elkaar voor een wintertoernooi waar de Mo 17 meiden van Allianz knap derde werden achter de VV Alkmaar dus het voor, uh, voorheen uh, Telstar en ado Den Haag Positief is dat de KNVB en de persoon van Roos Brouwer nu actief stappen onderneemt... om de landelijke competitie voor ambitieuze en talentvolle meiden op korte termijn te starten. Nou, we hebben zojuist gehoord dat dat dus doorgaat. En dan betekent dat dus dat er in september een team in de Eredivisie voetbalt. En dan zijn het meiden, maar wat maakt het uit? Allemaal niks. Hartstikke leuk. Hey mannen, ik um, ben dat we gaan afronden voor vandaag... Lijkt mij een goed idee. Het uh, zou nog uh, kunnen. Hè? Uh, hebben we iets uh, van vier minuten? Kans? Ja, heb ik. Ja, dat ik uh, ondanks dat er op. vandaag niet heel veel regionaal amateurvoetbal was... Uh, vind ik toch dat we, dat we het aardig weer voor elkaar gehad hebben. Mm -hmm. En ik wil jullie, uh, jullie bedanken. Uiteraard de luisteraars ook. Ja. En uh, ik zeg uh, tot... Uh, Donderdag! Want dan gaan wij uh, natuurlijk... Vanaf zeven uur, ja. 7 uur. Vanaf zeven uur. En dan uh, kunnen jullie de, de finale van de AD Cup uh, Zandvoort... SP's Ouders live volgen Ja, bij Alternative FM. Goed zo. Goed weekend. Nou, ik, verder. ik heb nog een laatste bericht. Oh, Dat wil ik nog even geven. Adrian Visser, de voorzitter van PSC Zwolle... is op zijn zachtst gezegd niet tevreden... met de prestaties van zijn club vandaag. De Zwollenaren eindigden door een 6-0 nederlaag tegen AZ... op plek 9 en missen daardoor de play-offs... terwijl ze in januari nog vierde stonden. Vooral de technische staf onder leiding van coach John van het Schip... moet het ontgelden bij de boze praises.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 Whoa!